De slachtoffer liep een hersenschudding op en deed aangifte. Twee leden van Vindicat worden daarvoor vervolgd. Op Curaçao zijn twee drones onderschept die drugs en mobiele telefoons dropten op het terrein van de gevangenis op het eiland. Ze vlogen boven de gevangenis toen gevangenen net aan het luchten waren. Bewakers hebben de drones uit de lucht gehaald. De directeur van de gevangenis op Curaçao zegt dat gevangenen steeds vaker via de lucht worden bevoorraad.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook grobend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. I know what you're doing when you flip your head like that. Body language of flowing, I can read your silhouette.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 zondagmiddag je luistert nog steeds naar ZFM Sport live. Hebben we hebben al het een en ander behandeld aan uh, voetbal, formule 1. En we gaan volgens mij, als ik het goed heb Henny, door met badminton. Ja, want Francine van der Aar en ik hadden gisteravond nog laat contact. Francine is teruggekomen van de wedstrijden waar haar kinderen hebben gespeeld. En ja, dat is alleen maar fantastisch hoe die twee badmintonkampioenen, want zo noem ik ze maar, vanuit Zandvoort hun successen aan elkaar reigen. Francine, goedemiddag. Ja, goedemiddag Henny, hallo. Ik overdrijf niet, hè? Nou ja, ze hebben het inderdaad weer uh, fantastisch gedaan. Allebei uh, ze hebben weer mooie periodes uh, achter de rug. En Imke zit uh, momenteel nog in uh, Spanje, in Andalusië en Alvela. Want die uh, hebben afgelopen week uh, ja, bij de laatste acht van Europa de kwartfinale gespeeld. Ongelooflijk. Dus uh, ja, dat is echt supergoed. We begonnen ook uh, de eerste wedstrijd tegen de zevende geplaatst. Het is een Duits koppel in het dubbel met uh, Deborah Jelle. En die staan uh, zo'n beetje rond de dertigste van de wereld. En uh, nou, ze wonnen met dertien en 15 die partijen, Dus dat was uh, echt geweldig. Super. Dus ja, En dan nog tegen Finna. Die staan rond de vijftigste van de wereld. En die wonnen ze ook heel makkelijk. En toen moesten ze tegen de kwartfinale. Maar dat, dat wisten ze dat het heel zwaar zou worden. Want dat koppel staat ook tien op de werelddenking. Ja, en dat was gewoon een hoorde te ver. Maar ja, hun eerste Europese kampioenschap. En gelijk al bij de laatste acht van Europa eindigde. Ja, dat is natuurlijk geweldig... Uh, Geweldig opsteker en ze hebben ook als koppel heel veel complimenten gehad, ook van hun bondcoaches en uh, van andere coaches. Dus dat is uh, alleen maar super voor hun zelfvertrouwen. Wat leuk, uh, Francine. Ja, absoluut. Gefeliciteerd daarmee. Maar ja, je zoon is ook ja. lekker bezig. Ja, klopt. Ja, die, was, uh, die had ook een trip gemaakt naar uh, Cyprus en naar Griekenland. En uh, Cyprus had hij ook heel goed gespeeld. Ja, alle staat altijd met een loting uh, in toernooien. En die had een kwartfinale en een halve finale. Maar het waren uh, partijen die later de winnaars waren. En hij had met zijn partner, Thies van der Lek en Alice uh, van Tozo... zeg maar de beste tegenprestaties gespeeld. Dus, uh, dus dat was ook wel heel gaaf. En zeker de dubbel. Want die hadden ze net aan ook in de verlenging verloren van Duitsers. Het eerste koppel van Duitsland... En die hadden in de finale ook heel makkelijk van Spanjaarden gewonnen. En bij hun was het uh, zeg maar net met twee punten verschil. Dus die gaat ook supergoed. Werkrijden, ze worden steeds beter, hè? lijkt het wel. Ja, klopt. Ja. Wa waar is het eind? Waar? Wat? Wat, wat kan er allemaal nog? Nou, nog heel veel, heel veel stappen. Imke, ik heb volgende net even opgezocht. Die staat nu uh, 58e op de wereldranking uh, in de, in een de mix. En het dubbel is 82, maar dat is misschien ook leuk om te noemen. Dat, uh, ja, die beginnen eigenlijk net, want haar partner Deborah Jere die is sinds januari pas senior geworden. En ze hebben dus al een paar keer eerder, uh, want verleden week ervoor hebben ze ook in Nederland een heel groot internationaal toernooi gespeeld. En daar hebben ze ook al koppels gewonnen die 40-50 op de ranking staan. Dus die gaan echt nog wel hele grote stappen maken inderdaad. Super, is echt geweldig, ja. Super leuk, dus nu... Uh, Gaan ze ook kijken weer uh, ja, wat de toernooiplanning gaat worden. Voor Wessel is het najaar ook een heel mooie mogelijkheid. Want daar heb je de Europese jeugdkampioenschappen en ook de wereldjeugdkampioenschappen. En hij zit ook nog in de bruto ploeg om uh, uitgekozen te worden. En voor Imke, toevallig ben ik ook met haar aan het EPA gisteren die zijn ze nu aan het kijken of ze weer de US Open mag spelen en de Canada Open. Oh wat leuk. En allemaal uh, echt super toernooien inderdaad. Imke en Wessel van der Aar, de Zandvoortse ja. badminton grootheden. En ze gaan steeds beter. Gefeliciteerd en dankjewel. Ja, dankjewel. Oké, okay, en nog een fijne zondag. En uh, uh, we gaan uh, we gaan ook de sport verder aanwachten wat je daarna gaat brengen. Ja, leuk man. Hartstikke Deze. goed. Maar ja. ook leuk dat jullie uh, badminton aandacht schenken. En, uh, het wow. is ja, superleuk al dat naast Bruna Zandvoort en de kapsalon uh, Miramar... Uh, en waarschijnlijk nog, nog een zaak, daar zijn we nog mee bezig, ook uh, ze willen sponsoren. Wat leuk. Het is echt superleuk dat uh, dat ook zeg maar, middenstand uit Zandvoort uh, ja, zeg maar, mee willen dragen... dat ze nog verder in ontwikkeling kunnen, want ze hebben nog zeker hun plafond niet bereikt. Mooi hoor. Dus, uh, is ja. dat ontstaan uh, dat jij in de uitzending was hier op vrijdag? Uh, nou, die, die ene zaak wel inderdaad. Van, uh, dat is Grieks restaurant, ook... Uh nummer 1 Griek uh, van Nederland, Tiloxenia. Ja, leuk. Ook interesse om te sponsoren, dat is super leuk. Nou, en ik moet natuurlijk niet Speld aan nou uh, vergeten, want die sponsoren ze ook al van het eerste uur. Dus die uh, vinden het ook geweldig. En, uh, maar jij kunt en, nu uh, weer een boterham met kaas eten, want <laughs> alleen met boter is niet zo lekker, hè? Alles gaat naar <laughs> je kinderen. <laughs> ja, nee, dat klopt. Alles gaat naar hun toe, maar ja, we zijn ook superleuk. En wat we al zeggen, het lagoon is absoluut nog niet bereikt en uh, nu heb Imke ook weer, ook van buitenlanden is dus misschien ook leuk om te melden. Ze had al mondelingen toezeggingen gedaan in Frankrijk, waar ze speelde om te blijven. Maar ja, de uh, prestaties vallen ook gewoon in Europa op. Dus ze had ook een hele mooie aanbieding, uh, ook van een topploeg uit Denemarken, waar ook de wereldkampioen speelt. Die had er ook graag willen hebben. Wow. Dus ja, ze had dan mondelingen toegezegd, maar voor volgend jaar ook perspectief, dat echt topclubs uit Europa nu ook interesse in daar hebben. Dus je ziet, uh, ze kan nog echt hele grote sprongen gaan maken. Dus dat is echt geweldig om, uh, om mee te maken. Gefeliciteerd, Francine. Dankjewel. Ja, bedankt. En breng uh, onze dank over op de kinderen. Ja, en als we een keer in Zandvoort zijn, dan uh, zal ik het zeker laten weten. Hartstikke lief. Dankjewel. Ja. Oké, okay, dag. Succes. Dank je, jij ook. Ricardo, ja. dus zitten wij ook op ons nou, grote vriend Joop van Nestel. Nou, volgens ja, mij hadden we de rechterzone-reporter uh, aan de lijn. Ik weet niet. Hier... Bidden nog, uh, Joop? Ja, natuurlijk, dat <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik zat uiteraard naar van te luisteren. Dat dacht ja, ik wel. Daar genoot <laughs> jij wel van, ja, dat, dacht dat dacht verhaal. He? Ja, ja, ja. ja, ja. Want wat die ja, wissel ja, en Imkan kan ja, ja, ja, ja. het uitspoken ja, zijn. Ik, ik wist dat wat ze gepresteerd had. Want ik, ja, ik volg dat via, via het internet natuurlijk. Ja, super uh natuurlijk. Het -huh. is alleen jammer dat ze daar in die kwartfinale tegen een ontzettend sterk team moesten spelen. Maar daar leer je alleen maar van. Het is een proces. Eerste jaar, zei uur. Hallo. Ja, weet je wat Goed, het zo leuk he? is? Dat nu ook de, de bedrijven in Zandvoort door gaan krijgen dat dit ja. toppig zijn. En ja. uh, dat ja. is alleen maar fantastisch, joh. Want die mensen die, die, dat, die uh, Francine en een man hebben alles, alles, alles laten liggen voor hun kinderen. Het is echt top. En ik, ik, uh, ik hoop dat jullie, wij, Zandvoortse Courant, daarmee kunnen helpen. We volgen ze zoveel mogelijk en, uh, ja, en altijd vol lof, natuurlijk. Ja. Hartstikke goed. Heb je al hockeynieuws? Nee, nog niet. Spelen we HDS, Den Haag. HDS die heeft vorige week... een uh, uh, stuivertje gewist met... Uh, Ipenburg, zoals ik al geschreven heb. Uh, Ipenburg was op twee na laatste. Nu is HDS op twee naar laatste. Maar ja, het verschil in punten is nog... ontzettend groot hoor. En een 16-punten verschil. Dat vind ik nogal wat. En daar moeten ze dan, dan spelen nu in Den Haag. En ja, ik... vrees met grote vrezen, maar... ik, ik hoop het niet, want... Die meiden zijn zo enthousiast, die staan er toch elke zondag weer. En dan krijgen ze elke zondag een, een, vaak, meestal zelfs, een verschrikkelijk pak op het donder. En ze staan er de volgende week gewoon weer. En dat heb je ook te danken aan, aan Coach Ja Bleken, want die is ontzettend enthousiast. Die, die brengt die meiden ontzettend veel bij. En eh, ik hoop dat die, uh, nou ja, de, de toezeggingen zijn er al, de handtekeningen zijn er nog, alleen nog niet gezet. Dus volgend jaar zijn we waarschijnlijk weer. Uh, uh, blij met, ja, bleek er, uh, op, uh, als uh, trainer-coach van, van die dames. Leuk, joh. Ja. Ik heb uh, inmiddels begrepen dat jij afgelopen vrijdag, op Koningsdag, het wereldrecord evenementen bezoeken in een scootmobiel hebt gebroken. Zou <lacht> Dat is ook zo'n waardig geld, <lacht> Ja, ja, ja, ja. Nou, je hebt het product ervan gezien. Je hebt zelf uh, gevraagd of ik een fouten van je wil maken. En die, uh, ja, die kun je op de radio niet laten zien natuurlijk. Nee, nee. Nou, beter ook maar van niet hoor. <laughs> nou, ik had het graag gedaan. ook dat doe ik al zo. Het gaat gebeuren Facebook. Oké. Okay. Joop, uh, de burgemeester heeft gisteren weer drie uh, uh, koninklijke onderscheidingen uitgedeeld. Ja, drie linkjes uitgedeeld, ja. Nee? Weet, weet jij aan wie? Jazeker. Uh, Dirk van der Meij. ...van de bijhuur moet ik eigenlijk zeggen... ...Ari Termaat en Guus van... Uh, uh, ...Dierk Guus van der Meij en Ari Termaat. Drie mensen, drie vrijwilligers van uh, de KNRM... ...die twintig uh, jaar en langer uh, aan één stuk uh, lid daarvan zijn geweest... ...of zijn en nog steeds functioneren. Ari Termaat uh, die is al 76 en die functioneert nog steeds. Uh, de, de maximum leeftijd eigenlijk voor de KNRM is 55 jaar... ...dan mag je nog meevaren... Maar Ari, die doet het, het, het kusthulpvaartuig, zoals dat heet. En die blijft aan de wal, die zorgt dat alles daar veilig is, dat alles goed gaat als er een uitdruk is of als er een oefening is. En um, die is onder andere dus onderscheiden en de andere twee ook. Dik twintig jaar um, vrijwilliger bij de KNRM. En uh, ik denk dat die mensen het ook verdienen. Ja, leuk. Die burgemeester trouwens van ons, die staat wel helemaal midden tussen de mensen, Ja, zeker, zeker. Wat een raar, leuke vent, man. He? echt echt aanraakbaar ja. en die vorige burgemeester dat was de burgemeester als je stapt wat ik bedoel ja. en ja dat was meneer van der Heijden en uh, burgemeester Meijer is uh, voor de meeste Zandvoorters liek en ja. dat geeft alleen al die die, die sfeer aan die hij creëert, zelf creëert hoor ja. en uh, super echt waar een geweldige kerel die uh, het hart op de goede plaats heeft met name voor Zandvoort nou weet je kan ik toch niet ja, dat zou ik nee. super willen zeggen Inmiddels uh, zijn ze in Baku aan het rijden. Ja, ja. En de eerste auto's liggen al in Ja, Het is gekke werk geweest. Te, op het moment dat Joop het verhaal deed over alles en nog wat in Zandvoort heeft gespeeld. Uh, is de start inmiddels geweest. Nou, de, de er rijdt er één een met een, een flat tire. Dat is Fernando Alonso. Er, sta, er staat ook al een... En Force India al in de hekken. Dat is uh, volgens mij Esteban Ocon uh, geweest. Ja. En die werd geholpen door Kimi Raikkonen. Dat had ik ook al even gauw gezien. Uh, er ja, vloog. Wat zeg ik? Ja, dat heb ik, dat, Daar ga ik naartoe. Joop, niet meteen gelijk. Hè. Er zit een safety car nu in de baan. Want uh, dat is het uh, gevolg uh, van het hele verhaal. En dan uh, krijgen we dus nu een situatie... dat er een aantal rijders uh, denken van... weet je wat, ik ga nog eventjes naar binnen... en dan kan ik nog even uh, wat uh, ander rubber uh, erom uh, laten zetten. Dus, ja, dus ja, dat met name nou wat voorvleugels. Uh, uh, ja, ja. Nou, behoorlijk wat schade. Uh, het, uh, voor de eerste vijf... daar behoorde Max Verstappen dus ook uh, onder. Die zijn allemaal ongeschonden er uh, doorheen gekomen. Dus ook Max is uh, er uh, ongeschonden <lacht> doorheen gekomen. Uh, dus de eerste vijf zijn nog oh. steeds... die eerste vijf, ja... Alonso, die is, uh, dit dit is gewoon erg, twee banden. Ja, twee banden zelfs, uh, waar... maar hij haalt de pits wel, dat, dat is dan weer een, een voordeel, maar bij McLaren zijn ze met alarm, alarm fase 1 al uitgerukt, uitgerukt lijkt het wel, het is echt niet te geloven, maar hij haalt het en uh, het is ook echt een wonder dat hij, nog, uh, de, dat, dat hij de pitstraat haalt, of hij straks nog uh, de wedstrijd verder gaat vervolgen, er komt een nieuwe neus bij, er komt uh, de, de, ja, sowieso het, uh, vier nieuwe banden. Ja, Raikonen, dat hadden we gezien, dat hadden we gezien. die klapper, ja. Ja, maar goed, dat is eigenlijk even wat er op dit moment zich bij Azerbeidjaan gaat afspelen. Ik zou bijna zeggen, laten we nog even een stuk muziek draaien om bij te komen van wat er allemaal... ja ja ja even inbreken wat dat betreft. Ik heb nog alleen even nieuws over de dames Oh, kunnen we dat toch even doen zo dadelijk na het plaatje, want anders zijn we wel heel erg lang aan het woord. Dat moet je me even terugbellen. Dat is, dat is goed, oké. <laughs> oké, okay. okay, tot zo. Joop, Joop, tot zo meteen. En dan gaan wij ondertussen naar uh, de, de, de Haarlemse oh. Band Chef Special, Nicotine. Are you really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 al your words en what they mean. But baby, I just can't forget you. I need you more than nicotine. Nicotine. Ik ga onze chef special toch even een klein beetje wegdraaien. Want er is inmiddels gescoord bij Sparenwouden tegen Edo. En daar staat voor ons Justin Luiten. In. Uh, in het, voordeel, het is 0-1 in het voordeel van Edo. Dat zinnig is, die uh, verleert een bal afgeslagen uit de corner van Edo. Veiloos uh, in het verre hoekje achter de keeper En zet ermee zijn, zijn ploeg op een uh, ene voorsprong. Een uh, verdiende ene voorsprong. Het is Edo wat eigenlijk non-stop uh, in balbezit is. En uh, vervolgens een paarse muur van Span Wouden aanloopt. Die zich eigenlijk beperkt tot het verdedigen. Uh, en het gok op een counter. Waar ze is wel gevaarlijk maar zijn geworden... Dat is in het de derde minuut namelijk Don Rutte die uh, op een, op een doorgekopte bal van Mark Visser... één op één kwam met de keeper van Edo, uh, Volkert, uh, uh, helpen. Uh, die bal hier werd uit het kool geranseld en daarbij bleef het 0-0. Drie minuten later was het dus wel Daan Sienegis die, uh, die de 1-0 van Edo aantekende Heel even Justin, want je zit kennelijk in een plek waar veel regen op je microfoon valt... want we hebben de naam van de doelpunt te maken niet gehoord. Dan. Daan. Daan Sinegist. Sigurist. Sigurist, sigur, sigur, sigurist. ja. Oké, okay. dankjewel jongen. Hey, ben je droog een beetje of niet? Ja, no, dat doet je werk goed, Danny. Okay, Goeie voetbal in en paraplu hè? Ja, ja. <laughs> Justin, we spreken hier straks weer. We, ha we hadden net Chef Special en toen zei Ricardo, dat is de Haarlemse band, maar... Uh, uh, Jaap. Nou, nee. ja, dan komt, komt die muziekpet van de donderdagavond weer uh, om de hoek kijken. Uh, in 2009 was er een band, die heette ook zo. Het uh, zijn nog steeds dezelfde jongens hoor. Maar uh, het, uh, het leuke, wij hadden toen in dienst Menno Hoekstra. En uh, de drummer Wouter Prudon zaten bij elkaar in de klas. En die Wouter Prudon zegt, ja ik zoek een uh, beetje ruimte waar we kunnen spelen met onze band. Toen zei hij, nou kom bij ons uh, spelen. We hebben een radioprogramma bij CFM. Heet Alternative FM. En zo is het begonnen in 2009. Het was een, een, een novemberavond. Het regende pijpenstelen. En ze zaten eigenlijk op elkaar opgesloten. Als wij uh, dat wel eens zien bij een Japanse metro. Dat hier nog eens een de laatste er nog eens bij moest stoppen. En ze speelden onge ongeveer een eerste nummers. Zo is het gelopen. Dus uh, ja, de mensen zijn heel hè? erg groot geworden. Dus uh, ja, zie je maar hoe een lokale omroep. Uiteindelijk wel. Ja, en... Dat, dat moeten we ook maar in eer houden. Zullen we weer uh, fijn over sporten uh, Ja, gaan? want het circuit <laughs> daar in uh, Baku, hè, dat is uh, zes kilometer uh, uh, lang. Ze moeten in totaal een afstand afleggen van 306 kilometer. Uh, vorig jaar, dat heb ik al gezegd, won Ricciardo. 51 hmm. rondes moeten ze rijden, maar daar was die safety car. Hoe is het nu? Ja, nog, uh, nog steeds is uh, de situatie drivers to. Follow safety car, no overtaking. Dat wilde zeggen dat, uh, uh, dat die, die man, uh, Bernd Maylander weer uh, veel te doen heeft, want dat is de chauffeur van dat, van, van dat apparaat. En die mag dus nu de hele Formule 1-veld even in bedwang zien te houden. De, de, de tussenstand, dat zeggen we er dan ook maar even bij... is nu Vettel op de eerste plaats. Hamilton ligt tweede, Bottas drie, Ricciardo vier... en Verstappen ligt vijf. Daarachter volgend dan Sainz met de Renault. Stroll die echt met zeven mijlslazen door dat veld heen is gekomen... Uh, ligt nu op de zevende plaats. Hulkenberg uh, ligt op de achtste plaats. En daarachter vinden we dan... Gasly van uh, Toro Rosso. En Leclerc, dat is uh, uh, van... Uh, Alfa Romeo Sauber tegenwoordig. Want zo heet dat team. Uh, die ligt op de tiende plaats. Die is Leclerc die heeft uh, trouwens ook nog een Nederlands randje. Want die heeft ooit bij Van Amersfoort uh, gereest. Dus uh, dat is in de Formule 3 periode geweest. Hey, jij, jij kan in Zandvoort uh, heel veel uitzoeken. Hè? Toen ja. ik vanmorgen naar de studio reed of vanmiddag... Komt daar de trein stil ja, op de overgang? Ik, ik, uh... zit, ik zit nog steeds te zoeken wat ik uh, daarover uh, nog uh, weet. Ik, uh, ik uh, kan nog niks op het internet vinden. Dus ik ga zo direct eens even een uh, telefoontje wagen aan uh, de politie of uh, wat dan ook. Want volgens maar, uh, mij staat hij uh, nog stil hoor. Volgens mij zal die nog steeds uh, stil moeten staan. Uh, ja, er zijn uh, wat problemen bij de overweg op de Sofiaweg uh, van Lennepweg. Uh, er zijn een aantal auto's uh, daar uh, gekeerd. Die komen er dan van de Van Lennepweg en ineens achter dat daar een, een trein uh, stilstaat wat er precies aan de hand is, uh, weten we niet. Het kan een wisselstoring zijn, het kan een, een stroomstoring zijn... het kan van alles zijn. Dus uh, we gaan het eens even uitzoeken hoe dat, uh, hoe dat zit... en dan zullen we gedurende deze uitzending daar even op terug gaan. Gelukkig Kom. dat het vakantie is, want daardoor ja. zijn er een heleboel mensen weg... want hey. anders was uh, Zandvoort één uh, grote Je zal maar he? naar Schiphol zijn gegaan <laughs> ja. vanmorgen vroeg. dan had je op de snelweg uit kunnen stappen. Dus, uh, <laughs> Laten we maar gauw even over voetbal hebben. Speciaal voor de jeugdspelers uit de regio is er deze vakantie heel veel te doen. Vooral als ze als profvoetballer willen trainen is dit de kans. Een bericht trouwens van voetbal in Haarlem. De jeugdvoetbalopleiding organiseert op het complex van Haarlem-Kennemerland... tijdens de meivakantie een uniek voetbalevenement. De Jeugdvoetbaldag. Deze uitdagende Jeugdvoetbaldag zal plaatsvinden op woensdag 2 mei aanstaande. Alle jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar kunnen eraan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom. Voor de keepers is er een speciaal programma... onder leiding van de professionele keeperstrainers. Je hoeft niet lid te zijn van een bepaalde vereniging. Iedereen kan zich aanmelden. Hoe laat begint het? Het begint om 10 uur, deze jeugdvoetbaldag... De inleiding is om half elf. Specifieke training van kwart voor elf tot kwart voor één. Dan gaan ze lunchen en dan krijgen ze een voetbalquiz. En dan het wedstrijdprogramma wordt in de middag om kwart voor twee weer voortgezet. Afsluiting is half vijf. Specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Je krijgt alle technische vaardigheden aangeleerd volgens de Wheel Curver methode. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing... zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen sterk toenemen. Nog één ding, eh, want de safety car die eh, verdwijnt eh, zo dadelijk... Eh, bij de Grand Prix van, eh, van Azerbaijan. En dan gaan we dus weer beginnen met eh, de wedstrijd. Eh, dat staat eh, ook eh, te zien in het, eh, in het beeld. En eh, op dit moment rijdt Sebastian Vettel... Uh, gelukkig achter hem nu Lewis Hamilton. Het is dus niet andersom. Zelfs vorig jaar ging dat dus goed mis met die twee. Uh, nu uh, mag Vettel van achter de safety car opnieuw de wedstrijd zo dadelijk gaan aanvangen. Kees Nijens, de trainer van de meiden van Hillegom, die heeft het voor elkaar. Want ze gaan naar de halve finale naar winst op SDO. Lekker, zeg. Kees is goed bezig daar, hè? Ja, leuke leuk, vent. Ja, dus van de week ben ik weer met, uh, met Justin uh, mee geweest. Justin heeft training gegeven aan, uh, aan de dames uh, van Hillegom. Ja, Marcel Aardigozer. Ja. Nou ja, buiten dat. <laughs> <laughs> nee, het is echt een hele leuke groep. Uh, ja, het is een hele leuke Kees, uh, die hebt ook wijs naar zijn zin. En dat, uh, ja, dat snap ik al. Lekker, halve finale. Ja, prachtig. Dat dacht ik ook. We gaan zo meteen een, een rondje langs de velden doen. Ja. Uh, met onder andere Velse Zeburgia, waar uh, Martijn Prins is. En tot die tijd... Um,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 I'm losing And floors are wet And taps are still running Dishes are broken How did we get Ja. Oh. We zijn ondertussen een klein half uur onderweg bij Velze tegen Ceburia en zoals gezegd staat Martijn daar. Martijn, hoe gaat het? Goedemiddag. Goedemiddag. Het uh, is nat. <laughs> daar denk ik al eens al mee gezegd. Eh, heb jij geen paraplu gekregen? <laughs> Jawel, maar die heb ik er weg moeten geven. Allemaal <laughs> van die veel eisen de werknemers, hè? <laughs> eh, eh, niet zeker. Ja, ook. ook, ook. <laughs> ik heb geen plekje gekregen van je. <laughs> heb jij ge nou ja, dan moet je, vraag jij die voor ik. <laughs> die heb ik net aan Jus gegeven. dit wordt een probleem jongens. Ja, ja. ja. Ho hoeveel staat uh, het Martijn? Uh, het staat 0-0. Het uh, ja, je zou toch verwachten, allebei de ploegen die hebben nog een paar puntjes nodig voor uh, rechtstreeks handhaving. Dat ze er vol klappen, maar dat valt vies tegen. C. jij de sterkere tot de heden. Uh, drie aardige kansen uh, en dan uh, met name een schot van uh, Gregory Schaken wat op de kruising belanden. Um, maar verder, uh, het, het, ja, nee, het is niet. Uh, krijgt er niet warm van, laat ik zo zeggen? Het is hartstikke koud. Weet je dat het in het zuiden van Nederland 22 graden is en bij ons maar 13? Ja, nou ik ben blij dat jullie in die kamer zitten. <laughs> nou, het is wel droog, uh, Martijn. Ja, dat, dat is Ik heb trouwens nog even een strikvraag voor jou. Oh, vertel! Een strikvraag doen we een quizvraag. We nou, hebben ja, het net over, uh, over Chef Special. Ja. Die hebben uh, eerst een, uh, een andere naam gehad, weet jij uh, hoe zeker? Ja, dat heb ik ooit geweten, maar uh, ik ben de naam ben kwijt. Niet de koelkast. Nee, de funcabilities. Funkabilities, zie je. Ja, ja goed. Ja, ja, ja. Maar het is een heel ander verhaal hè Martijn, maar goed, gaat ja, door. We is... nou, hebben een half uur gehad om dat te googelen, hè. Ja. Hey, chef, chef voetbal in Haarlem, ik dacht dat we een sportprogramma hadden. Ja, geen muziekprogramma hoor. Ja. Alle markten thuis. Ja. Goed, nou ja, tot de beide valt het, valt, het, valt het vies tegen hier hoor. Tim Groenewaad is zijn eentje in de spits bij, hè, bij Velsen. En uh, hij komt eh. er eigenlijk niet aan te pas. Dus, die, uh... die voetbal dus toch nog uh, bij Velsen mee, Tim Groenewaad? Ja. ja? De einde van het seizoen uh, vertrekt hij. Hè? Ja. Oh. De SDZ. Zo. Ja, dat de SDZ-jongens, let op mijn woorden, dat wordt een heel sterk team. Gaan. Dat denk ik ook, ja. Dat ja. denk ik ook. Nee. Maar goed. Ja. Mannen, ik zal lekker naar de andere velden gaan. Dat ja. doe ik meer dan hier. Ja, is goed, Martijn. Dank je. Dank je. Oké. Okay. Uh, want uh, er hangt. Nou, dat zal niet meteen met, uh, met voetballen weer te maken hebben, maar meer weer met basketbal. Want uh, daarnet had uh, Joop van Nessen, uh, waren we bezig over het hockey. Uh, onder meer, en ook met uh, de koninklijke onderscheidingen die uitgereikt zijn aan de KNRM. Maar dat is weer een typisch zandvoertsverhaal. Maar Joop, uh, er is ook gebasketbald, als het goed is. Ja, inderdaad ja, uh, en herrie uitzagen. Ja. Uh, de laatste wedstrijd van de dames is geweest afgelopen zaterdagmiddag om twee uur. Ja. Met, uh, een thuiswedstrijd die in het politisch hof of all plaatsen werd gespeeld. Ja, het is uh, een beetje ongelukkig, maar het zonne-spel daar het is de laatste kruiswisseling en gewonnen. 52-43. Het is heel raar, want uh, um, Breakout, de tegenstander, is een team dat uh, eigenlijk volgend jaar niet meer bestaat. Ontzettend jonger, want het zijn, jongeren, want ze zijn hele sportieve dames. En uh, ze wilden dus per se die laatste bestrijd, die vrij hulde wist te gespeeld, maar volgens het kruiswisseling was, willen ze winnen. Nee, dat ging niet. Samfout heeft het ontzettend moeilijk gehad. Want het werd uiteindelijk maar 52, 43. En ik weet of de zeden uh, hebben meegespeeld geen flauw idee. In ieder geval was het uh, niet aanwezig. En dat is geld gestopt. Jo, mag ik je heel verstoren Je bent niet uh, te verstaan. Kun je, kun je een klein beetje je karretje een andere plekje uh, geven? <lacht> je, woon je in een bunker? <lacht> <lacht> Ik praat via mijn uh, ik ga proberen om nog via de loudspeaker te praten. Even kijken, uh, deze en dan moet ik de louderspeaker gaan over de Gelukkig Gelukkig is hier thuis in de techniek. Ja, en gelukkig kunnen we vertellen dat de basketbaldames hun laatste wedstrijd hebben gewonnen. 52-43 hoorde niet Joop uh, nog ook zeker. Waarschijnlijk steden. eindigen ze op de derde plaats, maar dat moeten we nog even zeker weten van Joop. Maar Joop, zijn apparatuur uh, is uh, op Koningsdag natuurlijk zo gedaan. Heb jij ook een paraplu uh, al gekregen, maar dan voor het binnenwerk van Martijn, of niet? Nee. Dat is een hele rare vraag. Dit, ah, ah. <laughs> <laughs> je het is... Kun je dat laat echt maar, niet Joop. anders formuleren? Ja, nee, ja, laat maar hoop, maar goed. Dit is een sportprogramma. Ben je er nog, Joop? Er nog, Joop? Ja, ik, ik... Kijk, kijk, ja, kijk, kijk ja, ja. daar is die. <laughs> Ik vind het zo raar dat jullie mij niet kunnen horen. Nee, nou, we horen nee maar, prie, maar nu horen we je goed. Oh, hé? Okay. Ja. Ik doe helemaal niks. Nou, ja, goed. Ja, goed. Ja, goed. Ga, Ga door met je, je verhaal. Uh, ja, Oké, okay, graag zelfs. Want uh, Bersi's Match, uh, een van de meest geroutineerde dames die in dat team speelt. Zij heeft uh, in vertegenwoordigende teams uh, van Turkije gespeeld. Landelijk, nationale teams. U17, uh, u u18 en u19 een bak van ervaring en die was niet aanwezig maar um, daar heeft uh, uh, bijvoorbeeld een Amber Van Duin heeft, uh, dat opgepakt, 23 punten Wendy Bluis, 16 punten dat zijn ook de, de dames waar de punten vandaan moeten komen en uh, de, uh, coach uh, Rick Popper is ontzettend blij dat hij inderdaad uh, de doelstelling van het begin van het seizoen was vierde, heeft kunnen verbeteren naar derde en dat is uiteindelijk gebeurd, want ze zijn boven qua punten gemiddelde dan in ieder geval. Boven de buren uit Overveen-KTC zijn ze geëindigd. En ja, dat is natuurlijk heel erg lekker. Ja, jawel. KTC verslaan, dat is goed. Dat is een Het is een soort van. Ajax, fijn Ajax moet ik zeggen. En 0-10. Ja. Nee, je weet wat ik bedoel. Ja, je ja, hebt een ja, goed weekend, joh, hoor ik wel. Sant wordt dat uh, Lions, dus dat is uh, uiteindelijk derde geworden. En ik denk dat ze volgend jaar uh, gewoon tussen aanhalingstekens voor de titel kunnen gaan. Uh, het is uh, die, de dames, met name de drie die dit jaar voor het eerst basgeballen let op jongens, voor het eerst baasgeballen, die hebben het ontzettend goed opgepakt. En het uh, uh, uh, is Rick Popper gewoon gelukt om er een ontzettend goed team van te smeden. Want is, dat heeft hij gedaan, echt waar. Hij is de initiator van, van, van, van het hele team. En uh, hij, uh, ik denk dat uh, hij moet sowieso volgend jaar doorgaan. Want hij zegt al jaren van ja, stop ik een keertje mee. Nou, nog steeds niet dus. En volgend jaar moet hij ook weer doorgaan. En ik denk dat de Lions dames dan voor de titel kunnen gaan erg leuk, denk ik. Dankjewel, joh. Hartstikke fijn. Leuk om je te horen, Joop. Uh, op een goede ja. manier. Dus voort aan deze stand van je, van je microfoon gebruiken. Ja. <laughs> Inmiddels zijn alle negen duels onderweg in de Eredivisie. En het eerste doelpunt van deze middag komt uit Almelo. Heracles maakt al snel 1-0 tegen de FCU terecht. Brentley Licoas schiet vanaf 16 meter goed binnen. Waar ook gescoord wordt, is bij Sparrowoude Edo. We hebben Justin Luiten. Ah, het is 0-2. Guus Wijs brengt zijn ploeg op 0-2 nadat de keeper van Spaanwouden, Jeffrey Blond, de bal uh, in de voeten van Elroy Thur. Toch wel het dragen van Edo. Uh, Elro Turg zijn weg uh, uh, Guus Wijs en die uh, rond de heerst. 0-2 na 25 minuten. Uh, Justin, um, ik hoor jou zeggen de keeper van Spaan en Wouden. Um, ja. Heb jij nog nieuws over uh, waar de eerste keeper van Spaanwouden is? Nee, ik heb geen idee. Ik heb nog niet gezien hoe het complex is. Ik ga ervan uit dat hij ziek is en jongens. Ik ga het ook navragen. Oh, ja. Dat horen we dan uh, graag nog eventjes. Belangrijke keeper hoor. Ja, en de nieuwe Alstar hè. Ja. Ik denk wel dat, je, dat, je, dat die deze fout, uh, zoals die 01-02, uh, Nou, die 01 was niet echt fout. Maar bij 02 had hij, het denk ik, uh, anders opgelost. Nou, helemaal mooi. Hey, Just, je kan nog even blijven luisteren, want uh, je vriendin komt eraan, Maan, met Ronnie Flex. Oeh. Voor mij gaat niet weg, je bent de enige die Wanneer het buiten koud is, oh. blijf bij mij, ga niet weg. Oh. Je bent de enige. Waar ik voor je voel, die mij de roddelen willen laten gaan zitten op een stoel. Laatste keer dat ik je zag, was ik een domme voel. Aan het lullen met die bitches, met mijn domme smoke. Je moet niet fluiten voor mijn neus, dat is niet fucking cool. Ik ben een spits en als ik schiet, dan schiet ik op het doel. Damn shorty, ik doe alles voor je opgevoed. Ongewaardelijke jouw jou. Hou je yeah. nog van me als ik niks heb binnen, geef je het toe als je het mis hebt binnen. Oh ik luid je door de mist, mijn beren. Ik kan je brengen naar de overkant, toch al lopen, dan het is niks dat Laat jij me niet in mijn eentje Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou mis Over je vast wanneer het buiten koud is wow. Blijf bij mij, ga niet weg Je bent de enige niet Lekkere muziek, Nederlandse muziek, gekozen door Ricardo van de Post. Onze technicus vandaag in, uh, ja wat was het ook alweer, CFM ja, Live Sport. Nee, CFM Sport Live. Oh ja, maar dat is reclame. <laughs> <laughs> dat is, dat is er is een wedstrijd, <laughs> wedstrijd in de derde klasse, dat is namelijk ZSGO-WMS tegen Bloemendaal. En daar is onze vliegende reporter Tjerk de Blauw. Tjerk. Ik ben vanmiddag hier natuurlijk vanuit Amsterdam met die wedstrijd tussen ZGOW -en, en de vrije trap komt voor ik denk een meter of twintig gram aan de rechterkant van het veld. Tjerk, is het bij jou ook uh, erg nat? Want je valt continu weg. Die, die microfoons worden nat waarschijnlijk in die regen. Ja, het, het regent hier ook dus. Dat is gewoon uh, lastig om dus, uh, dat dan uh, droog te houden. Zoals we keurige zo dat keurig uh, zullen, ja. keurig, zullen we zeggen natuurlijk. Komt die vrije trap gezet mensen zijn aan de rechterkant. En het is het Breed pak hem dan met je handen. Maar het is natuurlijk een erg lastig veld hier. Dat kunnen we gewoon duidelijk uh, zeggen. Dus... Uh, het veld is heel erg hobbelig. Het is een waar er gespeeld wordt. Nu is het Max Lanteer. aan de andere kant van het veld. Die probeert mensen snel om te langs te komen. Lukt hem niet. Maar hij dwingt die, die, die, die, die bek van uh, ZSGW helemaal aan de buitenkant. En dat betekent dat die bal over de zeilen heen gaat. Het is van Jordaan die de bal snel kan opnemen. Gooi hem naar Bogaard. Bogaard neemt die bal aan aan zijn voeten. Plaats hem door naar Max Landeer. Max Landeer. Waarom terugkraat ze naar uh, Bogaard? Dat moet niet. En is het doelman van uh, ZSGW. Dan baat Santos die die bal oppakt en meteen ingooit naar de linkerkant. Dan moet het uh, geo-WMS uh, eruit komen. Het is een veld waar moeilijk over het middenveld gespeeld kan worden. Dat, uh, er kunnen praktisch geen combinatie over het middenveld gespeeld worden. Want die bal die stuit alle kanten op. Ja, ik vergelijk het veld een beetje met vroeger het hoofdveld van, uh, van uh, de BBC Bloemendaal aan het einde van het seizoen. Dat het ook helemaal kapot gespeeld was. Nou, dit veld is ook uh, inderdaad kapot gespeeld. En het is natuurlijk uh, logisch dat hier uh, ja, heel veel wedstrijden afgespeeld. Worden. Komt de aanval van de zsg Maar het is Bart je, die er net bij kan komen om die bal weg te koppen. Maar de scheidsrechter die ziet een overtreding van, van Desley Grumberry en fluit resoluut dat dus uh, die overtreding gemaakt is door de spits van de ZSG-WMS. Dat was één hachelijke situatie voor het doel van, uh, van Joost Breed. Het was dus dat uh, de, de grensrechter uh, Dirk Ackerman uh, vlagde en later toch weer terugtrok, Maar hij had gevlagd en dat betekent dat scheidsrechter het overnam. En, en, uh, ja, toen was het spel En toen was de kans gekeken voor die spits, uh, Deslik Grunberry, van ZSG Joost uh, Joost van de Boog had ook een kansje, maar dat kon net al een verkopen worden. En dat betekent dat hier nu de wedstrijd ruststand heeft. Met stand van 0 tegen 0. Dankjewel Gerk. Ja. Ik hoop dat er in de tweede helft goals vallen. Hè? Nou, hij is, al, hij is heel snel weg. Kirk, dat gaan we door. Hij is ook nat geworden waarschijnlijk. Feyenoord uh, leek op 1-0 te komen tegen Sparta. Het uh, werd een prachtig doelpunt nadat hij een hakballetje, een heel mooi hakballetje van Van Persie erin schoot. Maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In herhaling duidelijk te zien dat het geen buitenspel kon ja. zijn. Nou, Hoe zit dan, uh, het met uh, Verstappen? Nou, met Verstappen zit het wel goed, hoewel er ook een tak ergens op de baan ligt. Op dit moment rijdt Verstappen op de vijfde plaats. Hij ligt nog voor op Ricciardo, maar die had het, ja, hij had het zwaar ten opzichte van zijn teamgenoot. Maar nu is dat enigszins weer bijgesteld. De Renaults die lopen... Hard op dit circuit. Of rijden hard. Uh, maar het is uh, toch uh, ja, wel voor, uh, voorgekomen... dat ook Hulkenberg de strijd heeft moeten staken. Waarschijnlijk heeft hij iets uh, geraakt. Uh, een, een muur of wat dan ook. Want uh, niet veel later heeft hij uh, de auto aan de kant moeten zetten. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook nog... Hockey? Nee, wacht heel even, want zo? zowel Verstappen als Ricciardo... hebben een probleem gemeld met het opladen van de batterij. De ah. Red Bulls komen flink wat snelheid tekort. Wedstrijd leider v v Vettel is twee seconden per rondje sneller dan het duo. Ja, het accuprobleem doet zich dus weer voor. Net als vorig jaar had Verstappen daar ook wel last van. Maar goed, weer terug naar het lokale gebeuren met Joop van Es. Joop, want je hebt ook toch iets over het hockey, toch... Nog? Ja, Jaap, inderdaad. Uh, sorry dat ik uh, even interrompeer. over maar dat de uitzending. niet uit. uh, De Zandvorsche dames hebben gespeeld in Den Haag tegen HDS. Helaas, helaas, helaas. Wat ik al vermoedde, werd het weer een behoorlijke nederlaag. Ze hebben met 6-0 verloren. Maar volgens uh, coach Jaap Leeker hebben ze in ieder geval als team ontzettend goed uh, weerstand geboden. Alleen, je schiet er niks mee op. Nee. Is bijna iets anders gezegd. Ja, ja, de het is niet anders. De de, de dames... Die, uh, die sluiten ook deze wedstrijd... Uh, verliezend af. En uh, uh, Ik mag hopen dat... maar dat duurt nog wel even... de, de, de competitie heel snel over zal zijn. 17 juni is de, eerste, de laatste keer... dat ze spelen. En dat is nog een eind weg. Goed, dank uh, voor, uh, voor de bijdrage... Joop. Uh, Henny, heb jij ja, nog iets? Ja, ja. Verstappen heeft in no time het gat... naar Carlos Sainz gedicht. Kan de Nederlanders een oud... Teamgenoten aanvallen, kan jij dat zien? Nou, eh, sterker nog, Sainz is eh, naar binnen geweest, eh, net eh, de pit in, voor denk ik nieuw rubber. En eh, Verstappen is inmiddels eh, op eh, plek 4 eh, terechtgekomen. Terwijl eh, Lewis Hamilton eh, handen en voeten nodig heeft om zijn Mercedes op de banen te houden op dit moment. Eh, dat eh, is eh, op dit moment live de situatie eh, tijdens de grote prijs van Azerbeidzjan in de straten van Baku. Heerving Lozano knikt op de doellijn, de 0-1 voor PSV binnen... en de Mexicaan raakt vervolgens wel geblesseerd... en dat ziet er niet zo goed uit... maar PSV leidt bij Ado Den Haag met 1-0. Geloof het of geloof het niet, maar nak in Breda. Wat een luxe. De ploeg van trainer Stijns Wreven komt op een 2-0-voorsprong door een goal van Mitchell tevreden. Opnieuw wordt Heerving-doelman Hansen geklopt... door een geweldige uithaal van afstand... Hakim Ziyech heeft er zin in. Hij blinkt weer uit in de wedstrijd tegen AZ. Maar daar staat het nog steeds 0-0. Nou, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje. Nou, mooi. Dan uh, kunnen we nog een stukje muziek gaan luisteren, toch? Dat lijkt oh me... ja, ik heb nog niet verteld natuurlijk wie die eerste goal gemaakt nou, heeft uh, van uh, NAC. Die, dat was al na zes minuten. Met een geweldige uithaal van afstand zette Fernandes de thuisploeg... op een 1-0 voorsprong tegen Heerenveen. Uh, dan Sparta, dat komt in de eerste minuten van de Rotterdamse Derby in de Kuip... zonder kleerscheuren sch door. <laughs> Sparta ontloopt direct de degradatie uit de Eredivisie... bij A, een overwinning, B, een gelijkspel... en FC Twente wint niet of C, een nederlaag en FC Twente verliest. Nou, het, het is spannend dus. Oké, okay, dan gaan wij door met Justin Timmerlake, Say Something... I guess it would be nice